Een jonge boer, zowel een allochtoon als een autochtoon, die in een boerengezin uh, introuwde, werd hier algemeen nuemboer genoemd. De nieuwe boer. In verschillende gehuchten van Assen zijn er trouwens nieuwe boeren bekend. Zo was er Cyril Pauwels, die afkomstig was uit Zelen, en die zich in Berg vestigde, en die zijn naam, uh, zijn nieuwe titel dus, gebruikte als uithangbord voor zijn café. Merkwaardig is in deze wending, nuenboer, toch ook een accentverschuiving. Oorspronkelijk hadden we daar het zogenoemde gelijkheidsaccent. Dat wil zeggen dat zowel het adjectief als het substantief hetzelfde accent hadden. Men sprak dus van de nuenboer. Maar geleidelijk aan is dit gelijkheidsaccent verdwenen en heeft het plaatsgemaakt voor het zogenoemde eenheidsaccent. Dus vandaar nuenboer zeggen de assenaren met klemtoon op het adjectief, dus op het uh, bijvoeglijk naamwoord. De nieuwe boer is dus nieuwe boer geworden. Van verschillende en verscheidene kanten moeten we zeggen, uh, worden we nu geïnformeerd over de zepzijkers. Een term die oorspronkelijk niets te maken had met een persoon, maar die wel duidde op een zaak. ...namelijk op een speciale vierkante afvoerbuis... ...en die buis werd in het trottoir aangebracht... ...kwam met de gewafelde bovenzijde... ...precies gelijk te liggen met het trottoir. Wat deed die zebzijker nu? nu? Hij ving het grootwater op en belette dus dat het water via die goot naar beneden, en dus ook over het tot waar, werd, dus kwam te lopen. Met andere woorden, die zepseker ving het water, het gootwater, onder het tot waar op, voerde die veronder het tot waar door, naar de zep. Vermits niet iedereen zich zo'n zepseker kon permitteren, ja, bij de gewone burger liep het dakwater natuurlijk via een afvoerbuis... ...gewoon op de straat, op de weg of in het betere geval het trottoir op. Alleen rijkere mensen konden zich dus zo'n zepsijker permitteren. Het ligt voor de hand dat de inwoners van de buitenwijken hierdoor afgunstig gestemd raakten... ...en meteen was de scheldnaam geboren. De zepsijkers zijn dus de inwoners van het centrum. Bedoeld is dus nog altijd verwijzing naar die speciale afvoerbuis de naam van die buis, Zepzijker, dus werd overgedragen op de bezitter ervan en de scheldnaam was dus geboren. Dit lijkt een zeer aannemelijke uh, verklaring voor die term Zepzijker. Uh, tijdens een bezoekje doorheen de oudere straten van het Brusselse vorige week hebben we trouwens nog een groot aantal van die Zepzijkers zien liggen. Natuurlijk hebben we aan de Assenaren moeten denken. Ja, en we hadden het ook over paarden, die Fransen en Vlomsen. Dat heeft dan weer te maken met de wijze van gaan. Als een paard Franst, dan zet het zijn voeten buitenwaarts. Dat Fransen wordt als een Zuid-Nederlandisme beschouwd. Het is een verwijzing naar de zogenoemde Franse stand. Maar het paard, of ook de koe, zegt dokter Lehman, het paard en of de koe konden Vlaamsen als het vlomst dan was het zo dat bij het gaan de voeten met de hielen naar buiten stonden en dus de tenen naar binnen werden geplaatst zie daar de verklaring voor dat Fransen en dat vlomsen als manieren wijzen van gaan bij paarden en ook koeien als zich schapenwolken vormen, dan was dat voor de boer een teken dat het uh, ging uh, regenen binnen de drie dagen. En de volksweerkundige gebruikte dan de uitdrukking de schijper gaat uit, de scheper gaat uit. Die schijper is een uh, wijdverbreide gewestelijke vorm, dus met een e geschreven. Een variant voor schaper, dat een zeer oud woord is, dat ook in het midden Nederlands als schaper voorkomt. In de betekenis van uh, schaapherder. Wij hebben het uh, voor een paar weken ook gehad over het stiet. En daar is toch lang naar gezocht, naar dat stiet van een kiek bijvoorbeeld. Wat is die stiet van een kiek? Het stond in de verzameling van dokter Leeman. En die stiet verwijst naar stuit. Want stiet, dus S-T-I-E-T, -e zou een gewestelijke vorm zijn voor stuit. Meer speciaal voor stuitbeen. Clear. En uh, die klier uh, ligt op de voorvlakte van de top van het stuitbeen en is daar met het beenvlies uh, verbonden. De Latijnse officiële naam is de glandula cocagea. Dus eigenlijk zou dat in de volksmond de vetpot moeten worden genoemd. Dus, dus daar waar de kippen en de ganzen in prikken. Om daarmee dus met die vette stof ook hun pluimen in te strekken. Trouwens het stuitbeen is het onderste been van de wervelkolom. En kennen wij beter als staarbeen. Het stierbeen. Zie daar het uh... Bondig uh, overzicht. Uh, ik moet nog even zeggen dat ons het woordje boezelij opgegeven is, boezelij ik vind boezelaar terug in het WNT en dat is een verwijzing naar boezel en dat betekent een voorschoten schort door vrouwen gedragen bij allerlei huiswerk, nu die boezelij zou in Mollem een jak uh, zijn voor zogende vrouwen, in die betekenis hebben we het nergens gevonden, misschien dat er nog een paar Mollemenaar zijn die ons uh, kunnen bevestigen wat een uh, boezelaar is, uh, de zelfde bron kregen we een lokkendoes. Nu dat lokkendoes zou uh, gebruikt worden of gehoord zijn in droeshout en het zou te maken hebben met een uh, primitieve vorm van uh, fopspeen. Dus een in zakgoed gerolde en in uh, suikergoed gewikkelde uh, vod. Nu dat eerste deel van lokken douche, uh, is wel verklaarbaar. Ik vind bij Isidor Terling lokken en zelfs bij Kilian lokken met CK in de betekenis van zuigen. Dus die lokken zou inderdaad iets zijn, hun vorm zijn geweest en wat mogen dan ook zijn, wat, de, uh, wat die doues mogen dan ook mo uh, moeten worden verklaard, maar het is dus in ieder geval iets waar men aan zuigt. In Brabant hadden we daarvoor een uh, dodomem of een mem, dat was eigenlijk hetzelfde, dus dat was een soort van uh, fopspeen, een mem, dus nu wat, in voltjes uh, gerold, waarin dan binnenin ook wat suikergoed zat, dus een primitieve fopspeen, zouden we maar zeggen. Dus die lokke doos zou misschien wel lokke kunnen zijn, doos zijnde dan een uh, term die van toepassing is op kinderen, dus een, zal maar zeggen, een lokke mem, een lokmem, of iets dergelijks. Er is ons ook een mathiel opgegeven, ook uit de Molms, ook uit de Roeshout-Opwijk. Dat mathiel zal vermoedelijk martel zijn. De vorm die ook in het Frans, huidige Frans bekend is marteau, oud-Frans martel, dat dus hamer betekent en dat gebruikt werd als uh, disselhamer. Maar het woordje mathiel is mijns inziens uh, toch in assen uh, nooit gehoord. Tenminste, moet nederig blijven. Ik heb het persoonlijk nooit gehoord. Zie daar het uh, overzicht van de taaloogst van vorige zondag.